Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden burgemeesters waarschuwen in een open brief voor toenemende jodenhaat in ons land. Ze schrijven dat sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza het aantal Joodse mensen dat wordt uitgescholden of bedreigd alleen maar oploopt. Het speelt zowel op sportclubs, scholen als op werk. De burgemeesters roepen inwoners op om meer rekening met elkaar te houden en dat je niet zomaar dingen moet gaan roepen, ook als die niet strafbaar zijn. In totaal hebben 329 burgemeesters hun handtekening onder de Brief gezet. De extreem verslavende druk Vlakka bezorgt de politie handenvol werk. Het afgelopen jaar moest de politie gemiddeld drie keer per dag uitdrukken... omdat gebruikers voor overlast zorgden. Dat blijkt uit onderzoek van WNL. Vlakka wordt ook wel de zombie druk genoemd... omdat mensen er als zombies bij gaan lopen. Sam uit Breda vertelde eerder aan Omroep Brabant wat de druk met haar deed. In het begin gaf het mij een goede rush. Daarna uh, bracht het me heel veel negativiteit... En werd ik er vooral heel erg uh, paranoia van. Uh, ik at bijna niet meer, ik sliep bijna niet meer. Uh, ik heb mensen om me heen in de steek gelaten die er wel voor me waren. Sam wist door hulp af te kicken, maar dat lukt steeds meer mensen niet. Ook al is de druk inmiddels illegaal. De politie vreest dat er alweer een nieuwe vlakke variant op de markt is en eist actie van de politiek. En met nog één dag te gaan komt Emme steeds meer in Koningsdagstemming. Dat is niet alleen maar een kwestie van kleedjes neerleggen en touwtjes door stukken ontbijtkoek doen. Er horen ook serieuze voorbereidingen bij. De politiecommandant laat RTV Drenthe de wegblokkades zien die problemen op de Koninklijke Route moeten voorkomen. Hij blijft open en uh, uh, zaterdagochtend om zes uur gaan alle roodbloks gaan dicht. En op het moment dat de koning met de Koninklijke Bus aankomt, dan doen we hem uiteraard open. En die rijdt dan uh, keurig naar het Noorderplein en daar wordt de Ontvangen door de burgemeester. En dan gaat hij weer dicht. En dan gaat hij weer dicht. Verder hangen er overal camera's in Emmen en geldt er een vliegverbod voor drones. Het weer een wisselend dagje met zon en wolken. In Limburg kan er ook wat regen vallen. Het is maximaal 14 graden. Morgen op Koningsdag veel grijs, met tussendoor wat zon. In de middag zijn er buien, dan wordt het 14 tot 18 graden. Zie even dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer na een ongeluk op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Draasdorp is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Toch sta je nog 10 minuten in de file vanaf knooppunt De Hoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De zon een cirkel is, een cirkel in een cirkel is van vuur, op dat uur, heb ik mensen om me heen, nee ik ben niet alleen, nee, niet alleen. Het bos, zo groen als mos. Ik heb mijn vrienden om me heen gekozen. Om de liefde. Kan je geloven in iets anders dan samen zijn en één te zijn, alleen zijn met elkaar. Gezucht is hemer duister. Gezang en zacht gefluister Muziek en lege glazen. Het dansen van de dwazen. Het bootje roeien, stoeien en de boterbloemen bloeien. Een zonnebloem en berenklauw de hemel beeld. de blauw. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. zijn maar een planeten verre zijn en zacht lacht en nacht dan heb ik mensen om me heen nee ik ben niet alleen nee De vijver in het boud. En overal de warme geur van honing In de wind Kan ik geloven in iets anders Dan altijd zijn en eeuwig zijn Voor goed en overal Met kinderen en dieren Met zomernacht spieren. Om 25 uur De liefde zonder kleren en steeds iets anders leren En dansen met de harte bent een lief dat niemand anders kent De wolken stamp tot sneeuw verdampt en engelen haalt. Dan heb ik mensen om me heen. Nee, ik ben niet alleen. Nee, niet alleen. Van kristallijnen schubben zal ons ah, ah, ah, ah, ah, ah. Had ik maar een hamer in de morgen die breken zou. Ja, luisteraars, dus welkom terug bij uh, het radio, ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. En dat klopt. En aangeschoven is ook uh, Piet Rossel, die uh, komt mij even toch helpen de tweede uur door te komen. Huh? Ja. Maar hoorde je nou zeggen dat het morgen slecht weer is? Uh, nou, goed weer gegeven. Goed weer. Oh, oké. Okay. Je kan hem ook weer bewegen hier. Oh, oké. Dat is belangrijk, ja. Oké, okay, we hoorden net voor het nieuws en reclame. En dan hoorden we het nummer, welke was het ook alweer? Telegraph Road, ja, van State. Het beschrijft een 128 kilometer lange snelweg in de Verenigde Staten. Die loopt van Michigan tot Colorado. En Mark Knopfler, de zanger en componist van het nummer, kwam op het idee voor Telegraph Road... ...wanneer hij over die snelweg rijdt. En de tekst is geïnspireerd door de roman Hoe het Groeit... ...van de Noorse schrijver Knoet Hamsen uit 1917. Ja. En Groot is het openingnummer van het album Love Over Gold. En we zijn de tweede uur begonnen natuurlijk met Boudewijn de Groot, zoals altijd... ...met Mensen om ons heen, om mij heen. Van 5 minuut 52, dus ook wel een redelijk lang nummer dat je niet zo vaak hoort. Welkom Piet, welkom. Ja, hartstikke leuk, altijd gezellig in de studio. Ja, zeker inderdaad hè. Maar welk oogpunt komt het nummer van Bouwerderij? Weet je dat toevallig? Ja, Picnic. Of een picnic? Picnic, ja. ja. Een ja. nou. van de mooiste, moet natuurlijk, he, de derde die of heb de ik vierde. thuis staan, ja. Ja, mensen omheen, ja. ja. En jij, uh, jij wil meteen goed binnenvallen met het nummer uh, Machine Gun van Jimi Hendrix, hè? Ja. Ik moet de microfoon dat door zijn door doen. platen ja. die ik uh, al heel lang niet geluisterd heb, dus dit wordt echt wel tijd dat te doen. Gewoon omlaag, We waren gisteren uh, bij die documentaire voor Brian Jones, toen kwam uh, Jimi Hendrix verrassende wijze ook nog voorbij, hè? Ja, klopt. Ze hebben toch samen gespeeld, hè? Ja. De er zijn ja. ook uh, muziekopnamen, maar helaas niet goed genoeg om uit te brengen, maar nee. ze hebben wel samen gespeeld. Er ja. is bewijs van. Ja, dat... Jimi Hendrix heeft ook een tijd in Engeland doorgebracht natuurlijk, hè? Daar is hij ook een beetje groot geworden, toch? Ja, hij is uit de Verenigde Staten gehaald toen hij succesvol werd, of, ja. of kort daarvoor. En met die, met die Driemansformatie uh, is ja. hij uh, ja. in Engeland uh, neergestreken. Ja. ja, we gaan nu naar een andere Driemansformatie luisteren, van Jimmy Hendrix. Oh met ja. Met Buddy Cox anders. en zo, en, uh, dus niet meer met Noel Redding. En zo, ja. is het, ja, waar is dat opgenomen, weet je dat ook? Ja, dat is in de Filmore Eerst opgenomen, op 1, uh, 31 december 1970. Dus een oudjaarsavond in veel uh, mooier east. Weet je nog wat je deed? <laughs> 1980. <Op> <laughs> ik heb, sommige heb ik nog wel op het Netflix staan, maar dit weet ik ook niet meer. Ik kan 2000. Ik Was er niet bij in ieder geval? Nee, ik kan 2000 <laughs> nog wel goed herinneren. Ja. Yes. Ja. Maar 1917 toen was ik 1917 was ik 17 jaar oud. Geen idee. Ik denk vuurwerk afgestoken. Ik vond ik altijd wel leuk. Geen uh, wilde party. Nee, ik ben niet zo van de wilde parties. Nee. Ik denk dat ik wel uh, nog ja? wel foto's heb van een feestje. Ja, een wilde party? Yeah. Ja, ja, in Haarlem, ja. Ja, het was natuurlijk de uh, uh, yeah. Rolling s de Seventies, de hey. Love Generation en zo. So. Dus, yeah. Ja, er hebben <laughs> gisteren wat van gezien, maar daar kunnen we ja. niet aan tippen, hè, als je het nee, over nee. wat die mannen aan parties uh, ja, hadden. Zo, zo, ja, zo en zo, ja. Toen ik thuis kwam heb ik nog even gekeken naar een optreden van de Rolling Stones uit 1983. Ze oh. begonnen inderdaad met het nummer, uh, wat ook in de documentaire genoemd werd. Een heel, heel oud nummer, inderdaad. Ja. Ook leuk. Maar ze beginnen een beetje op elkaar te lijken, al die optredens van de Rolling Stones. Je ziet het zeker een beetje heen en weer springen. Het zijn blijven mooie nummers, maar. Het is niet meer wat het geweest is, nee. Nee, nee maar wat het... we ook hoorden in de. Er was een toelichting op de, op de documentaire. gisteravond, hè? Dat ze zondagavond weer. Een tour beginnen ja. in Amerika. Ja. Ongelooflijk. Ja, ze gaan gewoon door. Ja. Gewoon door inderdaad, ja. Ja. ja. Maar goed, eerst even Jimi Hendrix. Dan komen we straks wel weer terug op de Rolling Stones. Jimi Hendrix, hoe heet de groep ook alweer? Uh, Bands ben, Gypsies. Ben gypsies. Ja, ja, met Machine Gun. Jimmy Hendrix ook 27 is geworden, ja, Volgens ik mij wel. 27, 27. Ja. Want Bill Wyman... nee, we, <laughs> Brian Joost. Is de oprichter van uh, de 27. Ja. Of zoiets was het. Uh. Ja. Maar je had een beetje genoeg van Jimmy Hendrix. Te veel solos, vind je? Nee, ja... Het is natuurlijk een heel andere periode. Weer met langer uitgesponden nummers, denk ik. Terwijl we nee, natuurlijk 77, Ja. ja van die eerste band, van zijn eerste glorieperiode, mm -hmm. met fantastische hits als Hey Joe, All Along the Watchtower, ja. Purple Haze, Purple Haze, ja. uh, The Wind, Christ, Mary, wat dacht je daarvan? Dat ja. staat toch op eenzame Mooi, hoogte ja. Ja. zo goed. Ja. Dit is toch een wat andere, wat vrijere vrije periode. Ja, wat mij betreft is hij ook veel te vroeg overleden inderdaad. Ja. Ja. Absoluut. Maar het was wel, uh, want hij heeft toen net weer een nieuwe band bent band of gypsies, met uh, die drummer en die uh, ja. hele andere mensen, hele andere. Ik denk dat hij toch niet zijn ei kwijt komt met uh, Jimi Hendrix Experience. Nee, dat heb ik niet helemaal gevolgd wat er gebeurd is, dat ze niet uh, verder uh, wilden of konden, maar uh, nee. hij was wel aan het zoeken. Hij was aan het zoeken naar een nieuwe muzikale lijn, denk ik. Ja, ja oké, okay, een nieuw nieuwe muzikale wegen of zo, ja. Ja. ja. Ik kan me voorstellen. Maar goed, we hebben het even gehoord, Pim. Misschien dat we er nog eens een keer uh, iets anders van die... Uh, dat is een dubbele LP, of is dat een, gewoon een standaard? Nee, dat is alder? een enkele, ja. Oh, okay. ja, ja. Electric Ladyland, dat vind ik een van de mooiste. Ja, ook goed, ja. Dat is inderdaad een dubbele LP, ja. ja. Heb je al een uitzending aan Jimi Hendrix gewijd, ja toch? Een hele uitzending. Ze zit te denken, volgens <laughs> mij niet eens, nee. Ze nee. Nee. hoort eigenlijk wel bij jou. Hoort verder. wel natuurlijk, ja. Nou, het kan nog. Kan nog. Ik was bezig met uh, een Nederlander, ja, nee. Herman Brood. Ja, ja, Maar die moet ik ook nog afmaken. Moet je zeker doen. Ja. Ook een mooie muziek natuurlijk. Hè. Ook een beetje een triest einde eigenlijk. Hè? Ja. Absoluut. Ik hoorde My Way nog in de auto hier, hier onderweg naar Zandvoort. Mooi hè? Van, her, van <laughs> Herman Brood. Ja, hij mag het wel zingen, ik vind dat hij wel, er uh, ja. zijn niet zoveel mensen die dat kunnen zingen. Maar. Nee. nee, we hebben het maar ook vorige week of twee weken geleden gedraaid, ja. En daarna de versie van de Sex Pistols. <lacht> die bassist. Wat zijn een hoop versies van dat nummer, hè? Ja. Erin is er met Frank Sinatra en zo, maar ja. Het is... Eindig mee uh, Lee Towers. Ook, ja. <lacht> Geloof ik, ja, die heeft het ook. Maar van helemaal brood vind ik, ja, dat zit toch wel echt, ja. Het was echt zijn laatste zwanenzang, hè? Ja, met die Big Band heeft hij nog een uh, plaat gemaakt. Ja. Best wel goed. Ja. Ik geloof gewoon het daarop staat. Maar volgens mij toen hij dat het als was, wist hij dat hij zelfmoord zou gaan plegen en van het uh, ding dat het al af zou gaan springen. Um, ik denk weet het, het niet. Altijd denk je als niet? Je, als je ja, daar, ik denk het wel, ja. Ik heb, ja. Je bedoelt, die lichamelijke aftakeling was zo zover dat hij misschien wel met de gedachten steeds meer ging spelen. Van, ja, ja. Als, dit, als dit niet beter wordt, dan uh, hoeft nee. dat voor mij niet meer. Maar. Goed, dan gaan we verder met uh, Jackson Brown. Heb bekend? Geliefd? Ken ik heel slecht. Ja, ik ook niet zo goed in nee. On the Born is dat van hem? Jackson Brown? Nee, dat is iemand anders, hè? Ja. Ja. We gaan nu luisteren naar uh, Loadout en Steen. Het zijn twee nummers die uh, genaadloos <laughs> in elkaar overgaan. Het is, uh, loadout is een eerbetoon voor rodische en het publiek van artiesten, en in het bijzonder die van Brown, dus eigenlijk voor alle luisteraars. En het, daarna gaat het uh, uh, nummer Stee, is een cover van de duo WAP-hit van Maurice Williams en de Zodiacs uit 1960. Zoals gezegd, het sluit naadloos aan op loadout, maar qua thema staat het er helemaal haaks op. De artiest wil niet verder spelen, alleen maar als het publiek het wil. Dus dan laten we gewoon eens luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. Hm? Out en stay van Jackson Brown. Ook weer behoorlijk lang, dus ga er weer lekker voor zitten. Maar als het ons te veel wordt, dan kap hem gewoon en dan gaan we gewoon weer wat andere muziek luisteren. Hier komt Jackson Brown. It down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage, they'll set it up in another town. Tonight,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 Een mooi rustig nummer van Jackson Brown. Maar volgens mij is hij wel een hele bekende popmuzikant hoor. En uh, hoog gehoordeerd in de zien uh, Die naam blijft, ja, die blijft je ook steeds ja, horen. Ja. ja. ja. Hij, staat, uh, hij staat ook in de top 2000 als het goed is. Ja. Met een met nummer 9 minuten lang bij. Dat is knap. Ja klopt ja. Ja. Maar volgens mij, uh, ja, ik, ik ken hem wel volgens mij van On The Border. Maar dan moet ik even opzoeken wie dat nou heeft geschreven. Niet de Eagles, hoor, maar een ander nummer. Ja. Nee, dat uh, zeg maar even niks. Gaan de, we opzoeken. We komen bij uh, David Bowie natuurlijk. Blackstar, een van zijn zwanesangs natuurlijk ook. Dat is een leuk verhaal, want uh, oorspronkelijk duurde het nummer Blackstar 11 minuten. Maar toen David Bowie hoorde dat de single op iTunes... Hè, toen de tijd maar maximaal 10 minuten mocht duren, heeft hij het nummer met ruime minuut ingekort. En nu is het 9 minuten en 59 seconden, dus precies onder 10 okay. minuten. Ja. Het, is eigenlijk het, het is het ene langste nummer van hem, want het langste nummer is Station to Station, van zo. het uh, gelijknamige album uit 1966. Ja, okay. dus eigenlijk had ik dat moeten draaien, maar ja. ja. ja. Blackstar is ook wel leuk om dat we ook weer te horen. Dus dat zal je ook niet vaak horen. Nee, absoluut niet. Ben je groot, Ik ben heel benieuwd. Eh, David Bowie fan? Uh, wisselt heel erg. Ik uh, ben toch, zou je wel bekend klinken, echt fan van zijn oude werk. Dus ja. Hunky Dory, Ziggy Stardust, ja, Ziggy Stel, Star, Man Who Sold the World. Ja. En daarna <coughs> heeft hij natuurlijk ook nog steeds briljante dingen gedaan. Maar als, als je het over albums hebt, hele albums... Nee? Eigenlijk niet meer zo gekomen. Ik vind glas wel een mooi. Dat is een beetje elektronisch. Een beetje. Oké. Okay. Ja, ik vind ik erg ken mooi. Ik bijvoorbeeld ja. niet. Nee. Dus ook daar valt nog wat te ontdekken. Blackstar ja. heb ik ook, ook niet echt. Uh, <laughs> nee, nog, niet goed uh, geluisterd. Onderzocht. Nee. Aladdin, Aladdin is zeen. vind ik ja. ook heel mooi. Ja, dat ja, is ook heel mooi. Ja. Oké, okay, nou. okay, maar we gaan nu luisteren naar Blackstar. Uit. Ja, even. Dat laatste laatste album hè? Ja. Black Star van David Bowie. Mooi nummer, ja? Ja, echt heel bijzonder, heel creatief, hoogstaal. Maar het is meer voor de kleine uurtjes Ja. dan uh, nu de zon schijnt. Nu, de, niet voor het lunch. Het is meer van, waar blijven de Beach Boys? Maar <laughs> ja, ja, ja, het is ja. wel goed hoor, Pim. Ik vind het wel bijzonder. Ja, ik vind het ook inderdaad. Ja. Ja. En wat, uh, waar zou het over gaan, Black Star? Ja, ik denk dat hij zichzelf niet niet heel erg uitgesproken over. Dat moet vaak zo, want dan... Mm -hmm. <coughs> dan kunnen de mensen zelf daar hun invulling geven. Oké, okay, ja. is uh, De ene zegt, hij voelt zich verheven boven de normale mens. Ja. Yeah. als een soort Blackstar. Blackstar ja. Zoals wel. hij dat beschrijft in zijn lied. En, maar Blackstar schijnt ook een medische uitdrukking te zijn... voor een soort kankeraandoening. Uh, oh, okay. yeah. Dus... Um, het is geen black het hole, hè? het is echt een black star. Ja, ja. ja, ja. ja okay. Dus er zit, uh, ik vind het ook wel onheilspellend klinken. Zeker, ja, daar ben ik het met je eens. En ja. in die zin ook wel heel passend bij de fase waar hij in zat. Ja. Even. Maar ook dus, zijn stemgebruik is ook heel wisselend. En ook het begint een beetje uh, ja. veraf, een beetje moeizaam en zo, maar. Ja, en dat wordt weer moeilijk. Okay. Ja. Ja. Heel interessante muziek. Dat zeggen ze, hè? goede carrière moet je afsluiten met een. Goede plaat. Ja. Niet, niet ja. dat het ja. steeds minder wordt, maar dit ja. is dus zeker. op een heel hoog niveau uh, ja. gestopt. Ja, mooi dat hij daar nog tijd voor gekregen heeft. Hè? Ja, zeker. Want hij heeft het wel kunnen afronden volgens mij. Hij is, er niet, hij is niet erbij geweest dat het uh, gepresenteerd werd volgens mij, maar in de studio en zo is, het wel, ja. is het wel af kunnen ja. ronden. Ja. Ja, dat ja, dat geloof ik ook. Maar je zei hem iets uh, vrolijkers. Misschien? Als dat nou, te lopen, lopen, wat, jij, ja. wat jij zelf nog in petto had, uh, Pim. Ja, nog eentje van Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Nou, ben benieuwd. Dit, uh, ja, is ook wel een leuk verhaal. Eigenlijk was het nummer ook veel te lang. en moest het van uh, de platenmaatschappij ook een stuk korter worden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus we mogen blij om zijn. wel binnen u. de 10 minuten? Nee, dus... 11.57 Oh, 10 dus... minuten. Oké. Okay. <laughs> maar nou, het... het, het het nummer is wel heel geliefd, want het staat op nummer 65 in de top 2000. het? Ongelooflijk. Recent nog? Dat is wel heel bijzonder. Dan moeten wij het wel kennen, zou je ja. denken. Hè? Dus Michael Kino, Kiwanuka met Cold Little Heart. Dit niks, nee? Ja, sorry, ik hoop niemand te beledigen, maar dit we hebben net Bowie gehoord. Dat is toch echt wel een uh, ja. veelzijdig uh, genie en heel is anders een, inderdaad. Een, ja. Leuke, ja. Ja. leuke muziek, maar uh, door het begint ook wel mooi, maar het begint ook weer uit. Ja, maar het toch is toch leuk om uh, dat op de radio te horen en ook bij het Zeker. uitzoeken dat je toch eens onbekende muziek tegenkomt. Ja. En, ja. en gek, want staat nummer 65 in de top 2000, dus, Eigenlijk ja. zou je het moeten kennen, maar helaas. Nee, dat is een... Ze uh, ja. lopen een beetje achter af en toe. Ja. Maar... Ik uh, wil voorstellen om het uh, Eros Ramazzotti te eindigen. Mooi, dat is wel vrolijk, toch? Ja, dat is heel anders. Ja. Ja. En dan gaat de Musica E, een poëtisch epos van de I Italiaanse superster, die doorgaans bekend staat om luchtige liederen als Terra Promessa, Pio Bella Cosa en Cosa della Vita. In dit uh, nummer, 11 minuten durend, dus dat gaan we niet helemaal halen, maar we gaan gewoon beginnen. Uh, bezinkt Eros Ramazzotti dat hij alle geluiden die een emotie oproepen bij hem als een melodie ervaart. Of het nu een gesprek is met een goede vriend, kinderen die op straat spelen of de regen op de dakpannen. Hij vindt alles een melodie. Een wereld zonder muziek is niet voor te stellen, besluit hij. Het is een ritme van het leven. Eros Ramazzotti met... Muzika A e. Guardare più lontano e perdersi se stessi La luce che rinasce coglierne i riflessi Su pianure azzurre si aprono C'eri spaziano, io mi accorgo che tutto intorno a me, a me, musica è, cazzare volare di tutti i tuoi respiri su me, festa tuoi occhi Alles, alles is, is muziek, ja. Alles ja. is muziek, vind ik wel iets inzitten. Dit was uh, Eros en dit is, uh, ja, we sluiten af. Uh, uh, dit twee uur durende programma van morgen is het weekend. Het wordt mooi weer buiten. Morgen gezellig, mooi weer hopelijk. Dus, uh, lekker naar buiten. Leuke dingen gaan doen. Piet, hartstikke bedankt weer voor deze dag, de Ja. ja. Heb je nog gezellig. een laatste mooie opmerking? En, uh, uh, waar waarheid als een koe of zo? Of mensen een beetje motiveren? van. Huh? Nou, ik zou zeggen, pak die Franciscus radio erbij, zoals zij het ook deden. En oh ja. Uh, ga, lekker naar, ga lekker naar het strand. Ja, inderdaad, ja. Oké, okay, bedankt. Tot volgende week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.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 Het piece of shit. Tot zover. Weet je wel van? Zie je wel. We gaan op jouw vliegtuig En in de jongste zee van Rusland. Straks meer. Maar uw eerste piano is nieuws van 2.